Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS of 3. Pukkelpop gaat voor het tweede jaar op rij niet door. Volgens de organisatie van het Belgische festival is het onmogelijk om iedereen te testen op corona. Het was al een tijdje onzeker of het evenement in Hasselt zou doorgaan. Pukkelpop stond gepland voor 19 tot en met 22 augustus. Onder meer de editors Marshmallow en Liam Gallagher zouden er op het podium staan. De coronateller blijft oplopen bij de Olympische Spelen in Tokio. Nog 19 mensen hebben een positieve test te pakken. Daar zitten geen Nederlanders tussen. Eerder kregen taekwondoka, Reshmi Ogink en skateboardster Candy Jacobs wel slecht nieuws. Waar haalt Candy enorm van, vertelde een goede vriendin van de week. Ze voelt zich natuurlijk niet goed. Dat zou niemand hebben in deze situatie. Hij hadden ze natuurlijk echt gebroken. Want ja, skaten is natuurlijk haar grote liefde. Een in, in Tokio. Een restaurant in Eindhoven moet twee weken op slot omdat het personeel na sluitingstijd nog even op het eigen terras zat. Volgens handhavers wordt er geen uitzondering gemaakt voor personeel en heeft het restaurant zich dus niet aan de coronaregels gehouden. De restauranteigenaren zijn het niet eens met de straf en hebben bezwaar gemaakt. Je pot pindakaas, flesje shampoo en pak wasmiddel worden duurder. Dat zeggen experts in het Financiële Dagblad. Komt doordat fabrikanten zoals Unilever meer geld kwijt zijn om de spullen die je in je boodschappenmandje stopt te maken. Bijna alles is duurder geworden, vooral de grondstoffen, zegt mijn collega Tom Opheikens. En dan heb je nog de verpakkingen, die zijn ook een stuk duurder. Je hebt het vervoer in containers, dat gaat natuurlijk de hele wereld over, al die producten. En dat, dat is ook een stuk duurder geworden. Dus ja, los van elkaar zijn het allemaal zaken die een klein deel van de prijs uitmaken. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan lopen de kosten dus wel stevig op. Tot nu toe proberen supermarkten die prijsverhogingen nog niet aan jou door te berekenen. Maar dat gaat straks wel gebeuren, denken de experts. Heb ik het weer nog vanmiddag meer zon en een graad of 23? Morgen een goed begin, later op de dag kans op buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A5, hoofd op Amsterdam, bij de aansluiting met de A10 staat 4 kilometer file. Door een eerder ongeluk op de A10, maar daar is de weg weer vrij. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, 3 kilometer file geeft 10 minuten extra. En richting Noord-Holland, 3 kilometer file een kwartier extra reistijd.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 En ZFM, radioprogramma, morgen is het weekend. weekend, weekend. Ja, welkom bij uh, morgen is het weekend. We zijn er weer. Pim Groof is er vandaag niet, dus mijn echtgenoot Henry, is er vandaag. Ja, we zijn uh, er kom. weer. Ja, arm is de lucht in trouwens, hè? Ja. Is hij al aangekomen, dat je weet? Hoe lang, hoe lang vliegen ze erover? Dat weet ik niet. Niet zo lang volgens mij, de ISS is niet zo hoog. Oké, okay. dus uh, hij kan er al zijn? Ja. Nou, ook leuk om te weten natuurlijk. Voor de rest, wat gaan we doen? Er is weinig nieuws eigenlijk. Dus uh, we doen voornamelijk veel muziek en cabaret. En uh, dan mag je beginnen met muziek. Oké, okay, ik ben nog steeds volgens mij bij C-band beland... van het lijstje dat ik wilde spelen. Uh, Carol King, You've Got A Friend. got a friend If the sky up above you should turn Saying you just call Your soul, if you like them, oh, but don't you let them. You just. I Ik heb een vriend Ja, dan nu Kleneth I will find you Live-opname van uh, Crossplay Stills Nash, Déjà Vu. what to do Don't you The new uh, Sitka is, is wearing silk stockings. Yes. Oh, Borov. Something urgent has come up, Borov. I must postpone our meeting. Yes. Ik, meer. Oh, ik dacht nog één minuut, zei je. Uh, de, de Olympische Spelen zijn van start gegaan. En uh, zonder publiek, en toch wordt het in, in, in spooksteden gehouden, en toch komt corona daar binnen. En uh, de zomerspelen kosten Japan een slordige 25 miljard euro. En veel kans om dat geld terug te verdienen is er natuurlijk niet. Op de een of de andere manier is, uh, is corona daar al uh, flink aan het huishouden. Want je hoort alleen maar dat uh, spelers uh, afhaken en naar huis toe terug kunnen. Of in ieder geval daar in twee weken in quarantaine moeten blijven. En dan weer gaan. Dat is toch wel heel triest. Ja, ja, ja, ja. Kan er ook gebeuren natuurlijk. Ja, maar er is bijna niemand. Er zijn alleen maar topsporters die er zijn. En... doet ja. er doet er ook een Lisa mee en wie Lisa Lisa nee Lisa? Lisa nou ik heb een liedje van uh, Sad Lisa van Kurt Stevens oh oh ja nee ik weet niet hoe die Nederlandse skateboardster uh, heette die <laughs> naar huis is maar doen we dat voor haar oh. oké okay. ja? komt die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 Jazz, uh, Charles Mingus... een verkorte versie, moet ik wel zeggen. Could Buy Pork Pie... En nu een van de leukste en uh, goede zangeressen van uh, Nederland, uh, Sherry uh, Weidenbos. Meneer Dingers weet niet wat is. Dag belde aan Dinges deur de wasman. Die zei meneer er staat een tekst op uw manchet. Hou hem hier of stuur hem Theo u de masman. Maar meneer Dinges reageerde toen ontzet. Man ga uit mijn trapportaal. In mijn huis geen jazz -schandaal. meneer D. I'm De stem van uh, Rita Valk. ja het lijkt er wel een beetje op. Ja. Hè? Maar ja, goed, ze is uh, donkere dame. Ja, maar ja goed. Stem, Ste okay. het stem komt overeen. Ik heb wat slogans die bedacht zijn... door mensen met verstand van slechte woordgrappen. Het is een uh, asbestverwerkings- uh, en sloopbedrijf. En die heeft als slogan... We do as best as we can. <laughs> Asbest. <laughs> ja. En een Thaise restaurant heeft als uh, naam... ...de Titanic. En een barbershop. Kutzooi. Kut, maar daar met de C, hè. dus niet... Uh, niet ...het geslachtsorgaan. Nee, nee. Gewoon kut, kut, kut van knippen. Kut. Van kutten. Ja. <laughs> kut van kut. zegt niks. Van knippen. <laughs> uh, uh, uh, een... Are, ...are you kidding me? Dat is een specialist <laughs> van Nederland... Een uitvaartbedrijf, met uh, die heeft dan slogans op de, de, de, uh, de auto's, Bert en Ernie. En u maakt ze koud en wij ko houden ze koel cool. op de zijkant. Die is leuk. <coughs> een laminaat uh, specialist, is Plint Eastwood. Een kaaswinkel, de kaasgaaf. Een broodjeszaak, Brad Pitt. <laughs> hé, hey, hey, hey, terug. Uh, terug, oké. Okay. Uh, gratis uh, groepsekscursie. Groepsekscursie -se groep van de VVV in Rijshaus. <laughs> VVV andersom ook trouwens, hè? Ja, ja, ja, ja. AAA. <laughs> ah, ah, ah. uh, de phonepub. Hup. En een saté-dinges, uh, Satéo. Uh, alle gekheid op een stokje. <laughs> ja. Ik leef worst, kip leven worst. En een, uh, een, een vrachtwagen met zand, Zandtropee. <laughs> een tandartsenpraktijk, de Mont Blanc. En een uh, klein bootje, heet de Bootje Papaal. Ja, was mooi, was mooi. En was mooi. Uh, dan heb ik hier. Uh nog een nummer van Thierry Weidenbosch, Mijn is natuurlijk, van Jacques Brel origineel. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen En witte vlokken schuim uiteens slaan op de kruinen de vloed beukt aan het zwart basalt, en over dijk en duin de grijze nevel valt. Wanneer bij Em het strand woest is als een woest. Zelden blinkt in zuidelijk. Ja, en hierna wilde ik uh, nog wat jazz spelen... maar dat vindt mijn ega niet zo erg goed. Dus ga ik maar uh, geen Chad Baker draaien... want daar kan ik de hele middag over uh, spelen. Maar dat doe ik Chad Faker, Hé, hey Mark? Ja, ja, ja. ja. Maar uh, daar kan je bij Pim in programma uh, de fan van... Hè? als je de hele tijd aan Jeff Baker uh, wil uh, spenderen. Ja, maar dan uh, kan ik al zijn programma's wel vullen. Dus laat ik het maar niet doen. <lacht> at Of anything there that's made of gold swell before it's hardened With the flick of the hair it can make you old Another hole to dig my soul in I'll leave anything bare that keeps me sold Nothing without it and you close your eyes to see what is done the body that lies is built up on looking is all that remains before it's begun. Haag is een uh, grote handhavingsactie geweest. Er zijn 19 rijbewijsloze bestuurders opgepakt. 287 tanks, Twee vuurwapens. En uh, de automobilisten werden aan de lopende band opgepakt. Is echt, uh, dat is echt een hele grote actie. Lachgas, jeetje. Ja, moet je kijken, hele auto's vol met lachgas... Uh, <laughs> Uh, dingen. Verdienen ze, daar, verdienen ze daar geld mee met het lachgas? Schijnbaar. Wat kost dat dan een snuifje? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Ik, uh, ik kan, misschien kan ik erop googelen wat het kost. Een kilo lachgas. Dat, uh, ja. Volgens mij is het, was het bij blokker te koop voor, uh, voor slagroom maken. Nou, dat vroeger van die, van die ampullen die je in zo'n uh, spuit... Uh, het is, het is toch niet dat spul waar je een hoog stemmetje van krijgt? Ja, dat hè? is lachgas. Want dat gebruiken we in de ruimtevaart ook. Ja. Om lekker te ontdekken in de vacuümkamer, ja. dan gebruiken we ja. Helium, ja. heliumgas. Hey, dat is heliumgas, dat is lachgas. Oké. Okay. En uh, hadden jullie ook een hoog stemmetje dan? Nou, daar wel eens iemand mee, ja. ja. Ja? Ja, ja, ja, dan lieten we een stukje verlopen en hij liep er zo dwars doorheen voor dit weer... Het ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> hele stemmetje. Maar Werd hij ook stoomd ervan? Nee. Nee. nee. Oké, okay, nou ja. Ja, ik weet niet. Het, uh, nou, je lachgas wordt uh, heel veel gebruikt als pijnstiller in de, in de gezondheidszorg. Ik weet, ik weet Volgens nog... Volgens mij werd je daar ook niet echt stoot van. Ik. Nee, ik kan me het ook niet herinneren. Misschien nee. gewoon dat je hersenen eventjes weg zijn. Ik weet ik weet het wel van uh, een collega van me in uh, Ruimtevaart die... Uh, die moesten een airlock testen. En dat deden we met uh, stikstofgas. En het was dus een afgesloten ding, zo'n airlock natuurlijk, voor de, de ruimtevaart. En hij ging er zo in staan. Rechtop staan, weet je wel. In die, mm -hmm. in, die, in die kuip als het ware. Maar die bovenkant was dicht. Dus hij stokte zo in. Ongeveer één minuut. En toen zakte hij er zo onderuit. Ja. <laughs> Want het stikstof blijft er helemaal in bovenin zitten. Ja. Ik weet <laughs> niet meer wat het kost. Van die slagroompatronen uh, kost 10,99 euro. Per stuk? Of een heel nee, doosje? Per stuk, per, per doosje. Per, uh, per kilo, geloof ik. Oh, oké. Okay. En uh, een hele grote tank die, die, die in die auto's lagen kost 85. En het wordt nog oh ja. bezorgd ook. Dat is een grote dus. tank. Dat is twee, uh, nou, twee kilogram, als je denkt hoor, die 85 euro. Ja. Dus die anders zal wel geen 1 kilo zijn voor tientje. Ik heb geen Het zijn Zo. van die kleine patroontjes, hè? Maar je kan het dus gewoon thuis laten Het is gewoon legaal. Ja, dus waarom verkopen waarom ze dat Waarom dan? Achterin de auto, en ja. worden ze opgepakt door de politie. Ja. Ik snap ja. de logica er niet van. Nee. Misschien moeten we het wel eens proberen dan. Ja, doe maar niet. Denk je wel hoofdpijn krijgen? Ik denk het ook. Dus doe maar niet. Oké, okay, daar komt nu Chris Andrews met Yesterday Man. I'm